Het is dag. De zon staat hoog aan de hemel in een strak blauwe lucht. Ik zit boven in de mast en kijk uit over het eindeloos vlakke water. In de verte doemt een eiland op. Het lijkt een grote kale berg, maar aan de voet daarvan weelderige groene hellingen. Een woud van de meest bijzondere bomen en planten. De prachtigste bloemen. Dit geurend woud gaat over in een strand van het fijnste zand dat schittert in de zon. We naderen steeds dichter. Ik wijs de weg, ik ben de loods, maar zie het land verdwijnt. Naar bakboord, nee naar stuurboord nu, het schip dat rolt en deint. Een storm steekt op, blaast wind en grijpt het schip als buit. De zeilenbol slaat het op hol, steeds verder gaat het zuid. Nu komen koude mist en sneeuw en bergen drijven wijst. Het schip raakt langzaam ingeklemd, weg is het paradijs. Er is geen mens of dier te zien, er is alleen dat ijs. Dat kraakt en kreunt is dit wellicht het einde van de reis. Maar plots verschijnt een albatros, een vogel stralend wit. Hij spreidt zijn grote vleugels wijd en daar verdwijnt de meer. Het ijs vlijt met een donderslag, dan draait de wind naar zuid. Kom breng ons naar het noorden, Albatros vliegt voor ons uit. Hij leidt ons door het brekend ijs, hij leidt ons heel de dag. De Albatros vliegt voor ons uit met trage vleugelslag. Ja! Opeens draag ik een kruisboog met pijlen van ivoor, hoe vreed weer klinkt de schrille kreeg als ik het beest op woord. Zo sterft de trots al wat trots valt voor mijn voeten neer, ik hoor zijn val op het houten dek niet één maar duizend keer. Zo sterft de trots en al wat los voor mijn voeten neer. Ik hoor zijn bal op het houten dek, niet één maar duizend keer. Zo sterft de trots al wat Roskot voor mijn voeten neer. Ik hoor zijn bal op het houten dek, niet een maar duizend keer. Ismail! Ismael! Huh? Wat? Uh, Wat? De albatros! Albatros! Agap! Kapitein Agap! Wat? Ik heb gedroomd, Kwikwe. Ik heb een albatros gedood, zomaar afgeslacht. Wij gaan de walvis doodmaken. Niet de albatros, niet zomaar niet afslachten. Vechten, eerlijk vechten. Wie wint, hij wint of jij wint walvis is sterk. Heer, boek, lees. Van alle soorten walvissen die er bestaan is de potvis het gevaarlijkst. Achter zijn immense kaken, zo groot als de ingang van een Franse kathedraal, verbergt hij een zee van